Het zit van der Linde met het NOS-journaal. De bevrijding vanochtend van vier Israëlische gijzelaars in de Gazastrook is wekenlang voorbereid en ging gepaard met zware beschietingen en gevechten. Dat zegt een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten. Aan de Palestijnse kant vielen volgens Hamas zeker 200 doden en enkele honderden gewonden. Israël spreekt van een duidelijke boodschap aan Hamas. Het zegt alles te zullen doen om ook de resterende gijzelaars vrij te krijgen. In de Gazastrook worden nog 130 gijzelaars vastgehouden. Een deel van hen zou niet meer in leven zijn. Familie van gijzelaars dringt al maanden aan op een overeenkomst met Hamas. Hulpdiensten hebben opnieuw een lichaam gevonden in de Maas, ditmaal bij Lom, ten noorden van Venlo. Vermoedelijk gaat het om de tweede vermiste Duitse man. Vorige week zondag sprongen hij en twee anderen in het water, een telefoon achterna. Eén van hen kon zelf aan de kant komen. Naar de andere twee is dagen gezocht. Gisteren werd het lichaam van de 22-jarige vermiste gevonden. Of het lichaam dat nu is gevonden inderdaad van zijn 21-jarige landgenoot is, heeft de politie nog niet kunnen bevestigen. Bij een inval in een restaurant in Hilversum heeft de politie gisteravond drugs, wapens en contant geld gevonden. Ook werd er illegaal gegokt, meldt Omroep NH. De politie viel het restaurant binnen na enkele anonieme tips. Ongeveer 40 gasten zijn gefouilleerd. Eén medewerker is opgebakt op verdenking van handel in harddrugs. De Poolse tennisster Iga Sjantek heeft voor de derde keer op rij Roland Garros gewonnen. Ze won de vrouwenfinale vanmiddag in twee sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. Het werd 6-2 en 6-1. Morgen wordt in Parijs de finale van het enkelspel mannen gespeeld tussen Zverev en Alcaraz. Het weer het is 16 graden aan de kust op 19 in Limburg. Vanavond gaat de wind liggen en klaart het op. Morgen is het droog met flink wat zon bij zo'n 18 graden.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 Half zeven s' ochtends en mijn wekker gaat nog langer niet Zal het wel willen maar alleen zijn nee dat kan ik niet Het is nog veel te vers en ik slaap nog in jouw shirt En het kussen heeft nog steeds jouw geur Twee uur in de middag en ik draai me nog eens om Heb me misdragen in de stad Ook al weet ik dat is dom Kijk weer op mijn telefoon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 I'm I'm not afraid Gesteld. Ja, en uh, ziet daar maar eens uit te komen, want uh, dat is best lastig, denk ik. Dit is het verhaal van uh, Marloes Doosting en uh, Jeroen Ruschen. En als het echt over is, welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. En uh, ja, we gaan lekker naar de gauwe oude, ja, je hoort zo. al. Hé, hey, de shorts en come on, Sava hier bij CFM Entertainer for You. Zit je te eten? Eet smakelijk. En uh, ja, bezoek je aan ww.zfvmartiesten.nl Ja, dat was dan. De Shorts en of Savaj hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal met de, tot de klokjes van 7 uur. Met ondergetegende Fred hij. Hey en uh, ja, ik ga eventjes, u uh, eventjes, eventjes meenemen naar, uh, naar Kroatië. Ja, en dat met Zuid-Amerikaanse klanken. En dan klinkt dat zo. Vlado Gorgiev en Angele. Met ja, zo klinkt dat dus. Ja, als je dus Kroatisch met een Zuid-Amerikaans pleugje erbij, dan uh, krijg je een heerlijke vibe, zeg maar. Ja, lekker. Bladda, Gorgiev en Angele. En uh, we gaan nog één plaatje draaien. Daarna gaan we eventjes uh, bellen met Jimmy van Zetel. Je hoort ze uh, hier. Zoals zo je naar kijkt wil ik jou weer. hits naar hits beste Hollandse hit. De avond die wacht weer op jou. Zet een kom, Want elke keer vraag ik me af: als je weg bent, waarom? Want bij je dochtertoren krijgt de nacht de scheur. Voel ik die leegte weer en vraag je mij om geduld, veel geduld. Sterren zwijgen als jij straks weer gaat Het ligt dat dood als jij mij weer verlaat Ik leef dan met wat jij hier De liefde maar ook veel verdriet Maar niemand die dat ziet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 Maar geen geheim, Zal zwijgen nooit meer nodig zijn De koning der piraten, Jannes En dat allemaal met alle sterren zwijgen En aan de telefoon hebben we Jimmy van Zetel Jimmy, een hele goede ja, avond is het nog weer. Ja, een hele goede avond Ja, hey, we bellen jou natuurlijk vanwege jouw nieuwe single ja. Want uh, ja, je ging haast vandoor Ja, ik ging op... haast <laughs> Ja, ik blijf het even hangen als jullie het goed vinden hoor. Ik vind het net, vind het net gezellig worden. Oké, okay. hey, maar uh, ja, dat is de titel van jouw uh, nieuwe single natuurlijk. Ja. Hey, uh, hoe, ja hoe, hoe, hoe kom je er eigenlijk op? Want uh, het is wel een paar de titel. Ja, dan, dan zei ik wel. Uh, uh, je ging er vandoor dat is voor mij een autobiografisch liedje. Uh, ik heb het uh, zelf meegemaakt. En uh, mijn vriendin is vandoor gegaan, uh, zeg maar, mijn ex. Nou, en, ja, ja. Uh, het was eigenlijk zo, uh, ik, zat, uh, ik zat ermee in mijn hoofd en uh, ik reed met mijn broer naar Oostenrijk toe. En ik denk: uh, Ik ga eens een keer een eigen liedje schrijven. Ik heb uh, van uh, alle singles die ik uit heb gebracht, zeg maar, nog niet één keer een eigen liedje geschreven. Dus toen dacht ik bij mij: Hoe mooi is het om zelf een liedje te schrijven? En ik kan zelf heel goed rijmen. En uh, ik, uh, ik pakte mijn iPad erbij en uh, binnen drie kwartieren uh, stond het liedje. je ging er vandoor uh, ja, op de iPad uh, tussen haakjes gepend, zeg maar. Ja, ja, ja, dat, uh, ik heb het naar doorgestuurd naar Frank van want ik zit bij Team Horror Music En uh, binnen tien minuten had ik ook weer reactie en hij uh, zegt, uh, Jimmy, dit wordt hem. Dus uh, die zijn we uit gaan bouwen, zeg maar, tot, uh, tot dit als resultaat. Ja, want uh, ja, uh, ik, ik begrijp, je, je hebt hem zelf geschreven. Uh, ja. voel, je, voel je dat niet lastig dan? Nee, ja, je hebt een bepaalde verhaal in je hoofd zitten en uh, ja... Nee, ik vind het eigenlijk niet, uh, niet lastig om te schrijven. Uh, nogmaals, ik heb wel, of tenminste, uh, wat ik er wel bij wil zeggen. Um, ik ben echt een uh, feestzanger. Ja. Um, je, je, je, je zult mij geen andere hazes horen zingen, zeg maar. Ah, wat jammer is, toch? <laughs> ja, nee, mee eens, maar. Um, gek genoeg zit ik in het rijtje. Uh, Kafka, uh, zanger Alex, uh, Snorrenbolletjes, Jimmy ja. Maar als je het vraagt... Ja, ja, ze vragen het dus wel. Dus gisteren vroeg iemand, het, uh, uh, die, mocht, die mocht een liedje meezingen bij mij. En die zegt, je vrouw, kun je ik geloof in mij zingen? Ja. Ja, en dan ben ik heel eerlijk. Dat is gewoon niet Jimmy van Zetel. Uh, en wat je dan gaat krijgen is, je hebt acht nummers gezongen. Complete dak eraf. En als je dan nog een liedje wil gaan zingen, en dat wordt dan zo'n liedje. Ja, daar ga ik dan niet voor, zeg maar. Dan zeg ik, uh, ik, ik, ik maak er dan een grapje van. Dan zeg ik, uh, uh, ik maak er iets van, van... Uh, Um, ja, eh, andere hazels, um, ik maak er niet van en dan zei ik uiteindelijk van, uh, maar één ding is zeker of iets van, uh, uh, ik hoop in ieder geval dat je de volgende tekst kent en anders van jullie jammer dan. En dan was dan een beetje jammer dan. <lacht> ja, ja, ja, ja. Je draait gewoon zo en dan lachen de mensen erom en dan kunnen de mensen ook van mij uh, uh, waarderen en accepteren, want ja, Jimmy is gewoon Jimmy. En uh, ja, ja dat, dat is heel belangrijk en daar boeken de mensen mij voor en... Ja, het liedje, je ging er vandoor... Uh, ja, het is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Het is een heel beladen tekst, als je de tekst goed luistert. Ja, ja. Aan de andere kant is het gewoon ook echt een feestnummer. En uh, ja, daar heb ik wel op gedoeld. Dus uh, ja, uh, het, het heeft eigenlijk twee kanten voor mij. Maar ja, ik zing hem heel erg graag. En uh, het is ook leuk dat ik uh, de mensen uh, die mijn boeken met me optreden... Dat ik ook het liedje mee zie zingen. Ja, dat, dat, dat geeft gewoon een kick. Dat, ja. dat, dat is prachtig. Nee, dat is logisch. Hey, en um, nou ja, deze single loopt... Uh, uh, ja, hij loopt best goed. Als ik, ja, als ik loopt veel aan de... Kijk, weet je wat een beetje het punt is? Uh, je kan eigenlijk nooit zeggen... Zingen uh, we ze nou een maand, anderhalf maand uit. Uh, natuurlijk, als je dan uh, uh, honderdduizenden keer beluisterd bent... dan weet je dat je een hit hebt te pakken. In ja. Maar het is zo'n uh, overbevolle muziekmarkt op dit moment... Uh, waar ik gewoon heel erg merk... dat het liedje goed meedraait, onder andere is... als ik optredens doe... En ik heb het echt ongekend mega druk. Ja. Uh, ik heb er gisteren drie, vier gehad. Uh, vanavond hebben we er twee. En morgen hebben we er eentje. En volgend weekend hebben we er tien. Ja, het is ongekend. Van de vrijdag tot de zondag. Ja. Um, dan zie je dat het liedje meegezongen wordt, et cetera. En iedereen die in aanmerking komt met Jimmy van Zetel... die vindt mij tussen haakjes leuk, zeg maar. Gewoon omdat Jimmy Jimmy is. Um, die gaan ook mijn muziek opzoeken. En die gaan ook naar het liedje zitten luisteren. En ja, zo bouw je eigenlijk je eigen muziek ook uit. En... Uh, ja, tuurlijk uh, uh, heb je het liefst uh, dat het in één keer uh, uh, een hit is met uh, ja. 100.000 ja. 200.000. maar het moet groeien bij sommige liedjes. En uh, ja, uh, het, dit loopt lekker mee en uh, ja, wat dat betreft is het gewoon uh, ja, is het een liedje waar ik gewoon uh, ja, 200% staan uh, Ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Ja, want het uh, reed je ook op uh, in België, Duitsland en dat soort uh... Nee, ik ben wel echt een Nederlands dadelijk Ik zing echt absoluut geen Engels of, of, of, of, of andere landen, zeg maar. Uh, we zitten wel eens over de grens in België. Maar uh, ja, mijn rijkwijd is toch een beetje van Den bos zeg maar. En dan een, uh, ja. een uurtje, anderhalf omtrek, zeg maar. Dat uh, ah, is de rijkwijd op dit moment. En uh, heel eerlijk gezegd... Um, Beden je er Lekker. Ja, nee, ik vind <laughs> het wel lekker. Of je moet echt een, ja. een, een klapper van een hit hebben of zo, dat je heel Nederland door kan. Maar, Um, als je zoveel op zou kunnen genereren op een, uh, op een omtrek van, van, van een uur, anderhalf uur... Ja. ja, dan heb je wat dat betreft, uh, dan heb ik daar zat aan, zeg maar, uh, in die ja, zin. Uh, ja. ja, want je werkt hiernaast ook nog. Maar niet 2,5 uur te zijn, zeg maar, voor mij. Maar je nee. nee, werkt hiernaast ook nog? Ja, ja ik heb zelf een, uh, ik ben eigenlijk kunsthandelaar. Ik handel in antieke, eenmaal in reclameborden. Ja. Reclameborden van 1900 tot 1960. en uh, Van Heineken, Hof naar uh, Zwitserland. Uh, ja, dat doe ik ook uh, dag en nacht, zeg maar. Dus uh, ja. wat dat betreft ben ik een uh, bezig baasje. Hè, zo ja. op dit moment. Dus dan, uh, ja, nee, dan uh, wordt, het, wordt het wel heel druk, hè? Ja, Als weet je, als duizend, je uh, inderdaad uh, over de grens uh, heen moet. Ja, ja, ja, ja. En het leuke is, ik kan tegenwoordig leven van het zingen. En uh, ja, dat is natuurlijk een droom uh, die uitkomt, zeg maar. Hm. Uh, aan de andere kant uh, is mijn reclameborden nog belangrijker. Dus ja, ja dat is uh, wat dat betreft. Uh, ...vind ik het zo heel mooi te combineren en ik vind het ook hartstikke leuk dat je het zo, uh, zo te combineren valt. Ja, hey, en um, nou ja, deze single is al inmiddels uh, een week of vijf uh, oud en ja. legt er al wat in het uh, verschiet, legt er al wat uh, op de plank? Absoluut, ja. Weet je wat het leuk is? Ik ben wel iemand... Uh, ik, mijn, mijn, mijn Jimmy van Zetel is ook een bedrijfje, zeg ik altijd. En, ja. uh, ...om er zelf voor mij geen moeite kost... ...wat kunnen we ook insteken... ...want ik vind het leuk om het erin te steken... ...maar het is wel een bedrijfje... Ja. ...en uh, ik vind het ook leuk om dat bedrijf uit te bouwen... Ja. ...en uh, dan vind ik het ook heel belangrijk... ...dat je met een single of drie vier per jaar komt... ...en zeker in het beginstadium, uh, ...waarbij je echt uh, ja, iedereen moet raken... ...en nogmaals... Of, of zelf kan ik zeggen, ik vind ook niet elk liedje van André Hazes leuk. Dus sommige nee, nee. mensen vinden dit liedje leuk en andere mensen niet. Dus dan moet je voor de mensen proberen die het niet leuk vinden dan een liedje te maken... ...die ze dan weer wel leuk vinden, om ze dan toch weer bij de Jimmy Vliet te trekken. Zo. Ja. Dus ja, zo zijn we altijd uh, met de marketing bezig. Hè. Ja, inderdaad. Hey, en uh, nou ja, je, uh, wat, wat gaat het worden, een zelfde uh, genre? Nee, het, ja, het wordt wel een beetje hetzelfde genre... ...maar ik wil wel echt een beetje op een, uh, een, een lekker zomers liedje... ...maar het wordt wel een covertje nou weer. Um, Oké. Okay. Ik, ik zit al uh, vanaf het begin eigenlijk met een, uh, met een idee van een cover. En uh, ik heb eigenlijk gedacht... Uh, ...ja, waarom eigenlijk niet? Kijk, het probleem is... ...of wat eigenlijk geen probleem is... ...ik heb wel eens gehoord... ...mijn vorige single was Ik kwam jou tegen. Uh, dat was eigenlijk een liedje van Lietse Hillen. Mm -hmm. uh, ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen... Ja, maar jullie moeten allemaal maar niet denken dat jullie de nieuwe Marco Suidmaker zijn. Kon ik aan de ene kant wel waarderen en respecteren dat iemand dat zo zegt. Uh, uh, aan de andere kant is het zo, een muziekwereld die bestaat uit covers of uit uh, zelfgeschreven liedjes. Uh, of liedjes die voor je geschreven zijn. Dus meer keus is er ook niet. Nee. Dus ja, waarom zou ik het dan niet, uh, ja, ook niet nog een keer proberen? Nou ja, ik, ik, raar... ik zeg altijd, de, de, de, de muziekwereld uh, ja, uh, is, is eigenlijk een beetje verzadigd. Dus, ja, eigenlijk wel je moet ergens wat uitzien te halen. Ja, en wat je ook gewoon leuk is en, uh, ja kijk, we hebben elkaar nou al een uh, waar ik aan beleid gehad. In de zin, dus uh, ja. het mooiste is, wij hebben jullie nodig, maar jullie hebben ons ook nodig. En dat is ja. ook gewoon het mooie aan de muziek, uh, aan de muziekwereld. Um, wij als zanger zijn, kunnen niet meer doen als liedjes maken, produceren en zingen... ...maar er zijn zoveel zangers op het moment. Ja, je moet toch kijken waar je een beetje... Uh, ik ben blij dat ik anderhalf jaar geleden zeg maar, ingestapt ben. Als je nu in moet gaan stappen... Uh, ja, ...dan wordt het denk ik toch nog lastiger om er tussen te komen. Zeg maar. Ja. Ja. Um, ja, en ik heb er gewoon een kleine naam opgebouwd al. En ja, dat is mijn voordeel op dit moment. Ja, ja nou ja, het is, het, is, het is inderdaad... Je moet er net even tussen komen... En, ja, uh, ja, ja Weet je, het, het is. Uh, we hadden het uh, tenminste. Ik heb het er net al met uh, Joen uh, Werdenburg over gehad. Uh, ja, de, de markt is verzadigd en. Uh, ja. Weet je, er is geen andere muziek meer. En uh, als je dus iets zelf kan schrijven en uh, uh, maken. Ja, ja. Uh, met, met, met een live band of iets. Weet je, is dat een, een, een, een gegeven. Ja, absoluut, absoluut. En het leuke is... Ik ben ook wel van mening dat als ik dan nou weer een covertje doe... Dat mijn volgende single daarna... Wel dan weer een eigen geschreven liedje wordt. Dus ik wil een mix maken van... En we zijn nou zes singles verder... En dat is eigenlijk de zevende. Ja. Uh, het, het punt is eigenlijk... Uh, die afwisseling hou ik wel van. Ik heb binnen het begin ook zitten stoeien... Welke kant wil ik op? Hoe wil ik gaan? Uh, ik heb nou dan uh, de laatste... Uh, of tenminste, met het volgende liedje erbij dadelijk... Uh, heb ik drie singles bij... Team Holland Music opgenomen. Ja. Maar ik ben ook wel van mening... dat mijn eerste liedje, als ik jou daar zie... Uh, die is nou iets van uh, 220.000 keer beluisterd... dat ik ook uh, bij Kees Tel... Uh, weer de studio een keer in wil gaan... om eens te kijken... wat kunnen we met jou, snap? Ja... Uh, Verandering van spijzen het eten. En dat vind ik heel belangrijk. Dus ja, ja. Ik ben zelf zoekende. Ik weet ongeveer welk genre ik nou wil. Ik kan nou zelf in de muziek meepraten. Dat ik zeg van na, na anderhalf jaar van. Uh, we willen eigenlijk, net als, net, net als met dit liedje. Die gingen vandoor. Uh, wilde ik net als bij uh, uh, Meisjes van de Nacht van Rob Ronalds. Die begint ook ja. heel rustig. En daarna spat het dak eraf. Uh, dat vond ik ook belangrijk in dit liedje. Uh, ik vond het ook heel belangrijk dat het echt een feest gehad had. Uh, ja. Ik kan het nou allemaal mee indenken hoe dat. Hoe het, hoe het proces gaat van een cover, van een eigen liedje, et cetera, et cetera. Ja. Dus uh, wat dat betreft is het heel leuk om dan uh, daar eigenlijk je mening aan toe te voegen. En daar eens te kijken van hoe en wat wil je. En uh, ja, ik zeg altijd tegen de mensen op mijn, uh, op, mijn uh, op mijn optreden, dat is wel leuk. Lieve mensen, mijn vorige liedje die heette uh, Ik kom jou tegen. Ja. En. Uh, uh, mijn nieuwe liedje die ik nou gezongen heet... Je ging er vandoor. Ik heb hem zelf geschreven, maar jullie mogen het zelf invullen. Nou, dan heb je de aandacht. Ja, ik, hoop ja, ja. Voor mezelf, ik hoop voor mezelf ook echt oprecht... dat ik, uh, uh, dat ik over, tw over twee singles... een liedje kan schrijven. Ik ga op jou ook blijven trouwen. Ja, nou, ja, ja, ja, ja. ja en dan... Uh, met de juiste muziek erbij... Uh, ja. zou dat... Uh, ja, toch wel... Uh, ja, een hit kunnen worden natuurlijk. Ja. Want, uh, dat weet je nooit. En, uh, het het leuke is, zolang... Mijn boekingen blijven stijgen en die blijven constant in de zin... ...merk ik gewoon dat er iets gebeurt. En uh, ja, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Ja. Uh, kijk, je kan wel een hit hebben in de zin, maar... Uh, uh, je, ...ik zeg altijd, je kan trending zijn, maar je moet trending blijven. Ja. Uh, het is voor mij, tuurlijk hopen we allemaal op een hit... ...maar als ik lekker mijn optredens kan blijven doen... ...en de mensen vinden het leuk, kan de mensen van maken. En ik vind het zelf leuk... Ja, dan, uh, dan, uh, dan teken ik ervoor. En uh, ja, dan maar geen hit in die zin. Maar uh, nee. wel, lekker, uh, wel lekker zingen en precies doen waar ik uh, zin in super, heb, inderdaad. super ja. zin in heb. Ja, ja en uh, ik zeg altijd, uh, blijf altijd uh, bij jezelf. Dan, uh, dan gaat ja, het altijd goed. Dat heel belangrijk. Ja. Ja, vind ik heel belangrijk. En uh, dat is denk ik ook de, de reden waarom mensen mij boeken. Uh, ik heb ook de gunfactor. En, dat komt eigenlijk omdat Jimmy gewoon Jimmy is. Jimmy loopt niet naast zijn schoenen. Jimmy maakt een praatje met de mensen als hij klaar is met zijn optreden. Ik geef even een paar stickers weg. Ik drink een biertje met de mensen, één uh, uh, uh, uh, uh, biertje mee, zeg maar, als ik klaar ben met mijn optreden. Ik stap niet meteen in de bus en ik ga. Um, dan waarderen de mensen echt. En, uh, ja, ik ben gewoon één van hen. Ik kreeg laatst het mooiste compliment dat ik eigenlijk gehad heb. Jimmy, als jij komt, dan is het net of uh, een half uur lang of het jouw eigen feestje is. Ja. ja, dat is ook echt. En als ik ergens in een krugje kom... en uh, er staan er allemaal spotjes aan... ja, dan zeg ik ook gewoon... Uh, uh, lieve mensen, uh, het mooiste compliment wat ik gehad heb... is dat ik uh, mijn feestjes... mag het dan vandaag ook mijn feestjes zijn? Ja, dat mag dan. dan mag ik dan ook mijn regels doen? Willen u het licht uitzetten? We doen even die tafel aan de kant. Ja, ik Jij feestjes, doet ja, de deur op slot. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus ik niet de deur op slot, maar... Uh, ja, ja, nee, maar zo werkt het gewoon. En, ja, ja. En, en dat is gewoon echt... Jimmy is Jimmy en... Uh, ja, dat zal die altijd blijven. Dat weet ik gewoon zeker, ondanks dat je een hit scoort of niet. Ik, ik, ik, ik ben niet het type persoon om naar schoenen nee. te gaan lopen. Um, nou ja, we, we blijven hier in ieder geval volgen, Jimmy. Ja, hey, uh, ja. Heb jij eigen site? Noem die ja. dan nog even. www.jimmyvanzetel.nl En dan kunnen de mensen op, uh, op alle sociale media komen. TikTok, Facebook, uh, uh, Instagram. Dus gewoon Jimmy van Zetel intypen of uh, www.jimmyvanzetel.nl En uh, ik vind het ook leuk, en dat raad ik eigenlijk de mensen aan... Uh, normaal zeggen ze altijd: volg me, volg me, dit en dat. Ik vind het gewoon leuk als de mensen op mijn, uh, op, is op mijn Instagram gaan kijken. Uh, of op mijn Facebook. Dat ze eens zien hoe ik eigenlijk ben. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon gaaf om te zien, zeg maar. Ik ben gewoon, uh, ik ben gewoon, uh, ja. Oké. Okay. Ja, uh, jij bent gewoon Jimmy. Hey. Uh, Jim, als jij hem uh, aan gaat kondigen, dan gaan wij hem inzetten. Super, bedankt. Lieve luisteraars, ik ben Jimmy van Zetel. En hier is mijn nieuwe single. Je ging er van boord. Hey, dankjewel, Jimmy. En ik zou zeggen, een goed weekend en uh, veel plezier vanavond. Hè. Dankjewel, maat. Dankjewel. Oké. Okay. Uh, tot de volgende hai, hai, keer. Hai, hai. Zeker. De liefde tussen ons kon echt niet stuk. We waren het voorbeeld van puur geluk. Waar je ook ging, daar zag je mij. Mijn hele leven. Als jij. Ik er niet dat jij ineens mij zo kon laten staan Zeg je schat, waarom deed je mij dat nu eigenlijk aan? Je ging van boord was ten einde raam. You get all. me één keer flink genaaid En de waarheid telkens weer verdraait. Ik zeg tot hier, mee, ik zeg stop Rot jij lekker op Donder nu maar op, je bent gemeen Alsjeblieft ga weg, laat mij alleen Je ging je vandoor, ik was ten einde Ik zeg tot hier mee, ik zeg stop, rot jij lekker op. Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. Schullig. Mijn hart zit vol verdriet Dank Lekker hoor, ja. Hey, zo, we zijn er weer. Alle tranen die ik haal. Rieser Johnson was dit. En uh, ja, Rieser Johnson is natuurlijk helaas niet meer onder ons. Is al een uh, enige tijd uh, geleden allemaal. En wij gaan naar uh, Bella Perez en uh, we houden er een beetje de zomer erin. Ondanks, uh, ja, kijk, als ik naar buiten kijk, dan word ik daar niet vrolijk van. Maar goed. Uh, ja, de muziek uh, houdt ons uh, lekker uh, op de been. Quería soplar a todos en una dirección. Y así que el viento traiga la esencia del color, con la fuerza de un ciclón. para poder rozar tus lados y nadar entre tus besos, bebería cada gota de los océanos. Zomerse klanken van Bellen, Peres en dat allemaal 306.9 en uh, DHB Plus 6a. En uh, ja, aan de telefoon hebben we Martijn van der Zonde. Martijn, een hele goede avond. Ja, goedenavond Gert. Ja, hoe is het? Ja, alles goed hier hoor. Een uh, Beetje regenachtig, maar uh, een stukje hardlopen mocht ik vanmiddag. En, uh, ah, lekker. Morgen vieren wij de verjaardag van mijn vriendin, dus uh, het is hier uh, feest uh, morgen. Oké, okay, ja, we hebben hier ook net uh, behoorlijk... Uh, ...gegoten, zeg maar. Ja, ja. Dus, dus, dus bij, jou, bij jou hetzelfde liedje. Ja, ja, af en toe een flinke bui... ...en dan weer even wat zon... ...maar uh, het wisselt elkaar lekker af. Ja, nou ja, de zon die, uh, laat het hier afwijden, ...maar goed, uh, ja, daarvoor zitten we aan de kust waarschijnlijk. Ja. <laughs> het, is, het is niet anders. Hé, hey, maar... Um, ...ja, jij hebt een, een nieuwe single aangebracht... ...waar je struikelt. Ja, zo so is het. Ja, waar je struikelt, daar... Uh, Leg wat. Leg <laughs> wat, zeker. Ja, nee, uh, het is zo uh, waar het in het lied om gaat. is inderdaad, uh, de, de, de hoofdpersoon voor wie ik eigenlijk het liedje gemaakt heb, uh, die... Uh, die, uh, ja, die uh, uh, nou, het is een man die ik tegenkwam en hij leefde 30 jaar zo'n beetje op straat. En ja. op een gegeven moment wist hij echt niet meer uh, waar hij het zoeken moest. En uh, hij vertelde mij, hij was helemaal naar Duitsland gelopen. En uh, inmiddels waren de mensen in en rond Groningen, die waren hem aan het zoeken. Maar ja. dat had hij helemaal niet aan de gaten. Maar uh, in Duitsland uh, stortte hij ter aarde uiteindelijk. En zijn hond, uh, die begon te huilen. Maar, uh, en toen, uh, ja, op een gegeven moment kwamen de ambulances en uh, politiemensen kwamen hem te hulp. En toen uh, kwam hij er eigenlijk achter dat er allerlei mensen naar hem op zoek waren, omdat ze hem misten, En dat was voor hem uh, een moment eigenlijk om het leven weer uh, te herwaarderen. En uh, nadat hij struikelde, voelde hij zo, zich zo rijk als wat. Zo moet je het een beetje zien. Ja, dus, dus met andere woorden, hij heeft het gewoon overleefd en hij heeft ingezien hoe en wat. Ja, ja, ja. En uh, nou, hij realiseerde zich, er zijn mensen die hem maar geven. En, ja. Uh, ja, dat heb ik uh, zo uh, doorgetrokken naar het uh, idee van het liedje eigenlijk. Ja. Ja, het is eigenlijk een heel verhaal dan, hè? He? Ja, het is een heel verhaal en uh, nou, ik kan er nog veel meer over vertellen, ja. maar uh, ja, in een notendop is, uh, is dit het. Ja, nou ja, ik zou zeg, ik altijd zeggen, van, weet je, als je er meer over wil vertellen, ja, kom eens een keertje langs in de studio. Ja, dat doe ik graag. Weet je, dan, uh, dan kunnen we daar uh, uitgebreid over praten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, dat is hartstikke leuk, uh, Gert. In Zandvoort zitten jullie, dus ja. dat, is, uh, dat is een mooie plek. Ja, zeker. Zeker. Ja, en uh, in ieder geval veel natuur en water. Ja, precies. Ja, en daar gaat het om. Hé, hey, um, uh, heb, heb je al wat meer in het verschiet leggen? Als, uh, als, of, of wacht je gewoon nu deze single af en kijken uh, hoe het gaat lopen, zeg maar? Nee, nou, ik um, ben al heel blij met hoe het loopt, want uh, er zijn uh, regelmatig uh, of radio of interviews, uh, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En um, uh, 14 juli komt het hele album uit en dit is de tweede single van het album. Oké. Okay. Het zijn uh, elf liedjes uh, die we dan uitbrengen. En in september komt dan nog de derde single van het album, maar dat is dan natuurlijk wel uit. Maar zo hebben we nog wat dingen op de planning staan en uh, ondertussen is het uh, met regelmaat optreden, maar ook alweer wat nieuw werk uh, schrijven. Dus uh, van alles uh, wat eigenlijk. Ja, je, je bent druk bezig in ieder geval. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Uh, het is uh, lekker om muziek te maken, maar ook leuk om uh, de, het land in te gaan. Of uh, solo, of met uh, zanger Bert Hering uh, doe ik ook ja. een, een hartstikke leuke optredens. Dus uh, ja, van alles, uh, alles wat. Lekker afwisselend in ieder geval. Ja, uh, wat, uh, uh, Martijn, kunnen mensen jou wel ergens uh, volgen op, uh, op, uh, in de social media's of zo? Ja, zeker uh, Als je Martijnvanderzande.com dat is mijn homepage. Maar als je zoekt op Facebook of Instagram, Spotify, dan uh, ben ik ook goed te vinden. Ah, oké. Okay. Dus uh, bijna alle socials uh, ben je wel te vinden. Zo so is het. Behalve uh, de TikTok denk je niet? <laughs> ja, de TikTok. Ja, mijn dochter die wil graag dat ik op TikTok ga. maar ik, ja. heb, ik, ik heb mijn handen al vol aan wat ik doe allemaal. En, ja. uh, ik vind het wel heel wat uh, dat ik op Instagram en Facebook zit en uh, dat soort dingen. Dus uh, TikTok nog even niet, alsjeblieft. Nee, ja. Ja, je bent niet enig hoor. Dus uh, nee. ik bedoel, uh, er zijn dus wat uh, die... Uh, ja, die hebben er gewoon geen, uh, geen tijd en geen zin. En uh, die moeten zelf nog uitzoeken hoe het werkt en... Uh, ja. Dus ja, weet je dat... Ja, nou, het, is, uh, het schijnt uh, toch uh, nog weer groter te zijn dan YouTube uh, tegenwoordig. Dus uh, vroeger of laat uh, zullen we eraan geloven, denk ik. Ja, nou, ik, kijk, als, als het uh, inderdaad zo groot is... Uh, ja, ik zeg altijd... Uh, dan leggen de kapers op de kust. Ja, ja, precies. Eh, dus, dan dan uh, komt er wel weer wat nieuws. Ik wou net zeggen. Hé, hey, uh, Martijn, als jij hem uh, wil aankondigen... Dan gaan wij hem draaien. Zeker. Ik zou zeggen, beste luisteraars, uh, ik ben Martijn van der Zanden. Veel luisterplezier met mijn nieuwe single, Waar je struikelt. Hé hey Martijn, ik zou zeggen dankjewel. Uh, graag gedaan Gert. Ja, en uh, nou ja, volgende keer uh, gewoon lekker in de studio. Ja, lijkt me gezellig. Ja toch? Oké. Okay. Is goed man. Hé, hey, goed weekend. Tot dan. Hoi hoi. En zijn moeder hield zich stil, wat dat betreft. Was er tussen ons niet veel verschil. Ik zong in het plantsoen en hij vloot een liedje mee. Dat had hij geleerd van de vogels om zich heen. Deze stad hier werd zijn huis. Het hoge land zijn achtertuin. En is zo rijk als zwaar. Het was een koude winter en hij wist het echt niet meer. Wanhopig bleef hij lopen, gebroken ging hij neer. Zijn hond begon te huilen, sirene sloegen aan. Hij werd meer tot dan levend. Geholpen op te staan, ik heb eens horen zeggen, waar je struikelt, niertjes staan. Hij struikelt, struikelt en hij is zo. Raar. Zo, dat was hij dan. Hij struikelt uh, Martijn van der Zonde hier bij ZFM Entertainment for You. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. Zo is het. We gaan eventjes uh, ja, een plaatje rijden van Devin Dovendeven. En, en altijd van jou zijn. Ja, volgende week is hij hier, hè? Ooit zou ik jou tegenkomen.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 Dat jij zoveel geniet met mij. Jij zal me nooit. Kon ik vergeten Maar ik Gaf niet op Ik bleef geloven Ik heb het geweten Volgende week live aanwezig hier. Devin Donovan. En uh, ja, waarschijnlijk zal hij dit nummer ook gaan doen. Hij komt hier uh, live optreden natuurlijk. Gaat ga ja, wat zingers uh, wat voor u zingen. Dus uh, lekker afstemmen volgende week. Ja, van 2 tot 7. zandkort voor jou. Dus geen entertainer voor u. Nee, volgende week slaan we de handen in een. En uh, ja, dan gaan we weer wat, uh, wat moois neerzetten op de radio. En, en dat allemaal van 2 tot 7 met Rob Harms. En uh, ja, wie er dan als sidekick bij is. Entertainment ja. for you. In het hoofd, in het hart. Ja, en uh, wat gaan we doen? Ja, Brigitte uit den Bosch. Die vraagt, uh, zou je van mij een plaatje willen draaien? De zusjes Maywood en Rio. Hier is hij dan. A place where I wanna be. You know that I soon will leave. Veel fijn. Ja, en dat allemaal gezongen door de zusjes uh, Meowood. Je kent ze vast nog wel uit de jaren 80. Heel, uh, ja, heel populair toen, uh, destijds natuurlijk. Hey, en, ja, en natuurlijk ook uh, natuurlijk met, uh, met de WK-voetbal. Uh, ja, in Rio. Hè. Ja, niet te vergeten natuurlijk. Zo, er is weer tijd van komen, tijd van gaan. En tijd van gaan is gekomen hier bij CFM Entertainment View En dat allemaal met uh, natuurlijk uh, Entertainment View. Graag hoor ik u volgende week weer natuurlijk. Ja, uh, extra lange uitzending van 2 tot 7. En uh, daarbij twee programma's die uh, uh, ja, eigenlijk gemixt zijn. Daarbij komen artiesten dus allemaal uh, in de studio. En uh, ja, komen een verhaal doen en uh, zingen. En Gaat zomaar door, dus stem lekker af op die 106.9 en plus 6a en anders eventjes naar de linkjes op www.vmartisten.nl. Daar kun je een linkje kiezen en ja, dan kom je hier terecht. Zo het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.